6 uur, het NOS-journaal. Mark Visser. Rouhani beëdigd als president van Iran. Dodelijk ongeluk op circuit van Assen en vrouw vast... voor politicus Helmin Wiels. Vanavond en komende nacht brede opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 15. Morgen wordt het vrij zonnig en het wordt dan ook even flink warmer. 26 tot lokaal 30 graden. Maar later op de dag mogelijk wel een regen- of onweersbui. Iran heeft nu officieel een nieuwe president. Hassan Rouhani heeft in het parlement in Iran de presidentiële eet afgelegd... waarna hij werd beëdigd. Rouhani benadrukte dat hij wil breken met de agressieve toon... van zijn voorganger Ahmadinejad... en voorstander is van een betere relatie met het Westen. Hij belooft daarom meer openheid. Iran... Ja, Rohani zegt hier dat de transparantie die sleutel is van de deur naar vertrouwen. Maar de enige manier om met Iran tot een dialoog te komen... is een dialoog op gelijk niveau. In de reactie zeggen de Verenigde Staten dat ze een welwillende partner zijn... zolang de nieuwe regering in Iran zich houdt aan de internationale verplichtingen... en goed omgaat met de zorgen over het omstreden atoomprogramma. Een dodelijk ongeluk vanmiddag op het TT-circuit van Assen. Tijdens het WK Zijspan is de Duitse bakkenist Sander Pool om het leven gekomen. Peter Schorer is woordvoerder van het TT-circuit in Assen. Goedenavond. Goedenavond. Wat is er gebeurd? Tijdens het uh, WK Zijspan is in de tweede ronde uh, bij de bocht... is een, uh, ja, een tragisch uh, ongeluk gebeurd, een raceongeluk. En uh, daarbij is uh, dus de bakkenist op het circuit terechtgekomen? Ja, de... De van combinatie is uh, zeg maar op zijn zij uh, beland. Daarbij is de bakkenist uit de bak gevallen. En, Dat is degene die uh, er echt naast zit, naast degene die uh, ja, zit op de, de motor. Na, zeg maar. ja, ja. ja, die zit er echt naast. En uh, ja, Die valt uit de bak en die werd geraakt door uh, de een van de achterliggers. Nou er waren er 40.000 toeschouwers. Uh, die zagen nou, het uh, ongeluk. toeschouwers. En die zagen het ongeluk gebeuren? Uh, ja. En hoe, is daar, hoe werd er op gereageerd? Er zitten ook kinderen tussen, neem ik aan. Ja, de, de, de, ja, hoe erop gereageerd wordt, dat weet je natuurlijk niet per persoon, want iedereen zal dat verwerken, maar het is wel zo dat ongeluk uh, leek aanvankelijk uh, niet uh, deze impact te hebben. We zijn ook vrij lang in het ongewisse geweest uh, wat precies de status was uh, van de uh, bakkenist, hè, waar zij overleden, zwaargewond en dergelijke. Dat is in het uh, ziekenhuis in Assen is de, uh, is dat geconstateerd en hij is gelijk met de ambulance ook afgevoerd. En, uh, ja, als wij dat dan niet weten en de officials die daar direct bij betrokken zijn en het niet weten, dan is dat natuurlijk ook ver weg bij het uh, publiek. Uh, ja, hoewel ik, ik heb de beelden gezien waarop het gebeurt en daar zie je wel uh, meteen hoe heftig het is. Ja, als je heel bewust gaat, gaat zitten kijken en, uh, en je gaat het herhalen en uh, die impact, maar tijdens de race gaan natuurlijk de, de aandacht van de meeste mensen, en daarmee bagatelliseer ik dat niet, die gaan uit naar, de, naar de, die ronde die doorgereden werd, omdat de camera's daar natuurlijk ook uh, bij, uh, bij blijven. Het laat onverlet dat het gewoon een zeer ernstig, zeer ernstig ongeluk is geweest. Eh, daarna is het programma ook uh, doorgegaan. Uh, heeft u nog overwogen om de wedstrijden af te gelassen? Ja, we hebben, na, na, natuurlijk heb je daar niet alleen protocolair mee te maken, maar uh, we hebben gelijk de, uh, op, de, op het moment dat we bij elkaar zaten, was het uh, puur pragmatisch eerst van uh, hoe gaan we verder met uh, het programma? Uh, wordt de wedstrijd uh, doorgereden uh, later de middag? Want je zit toen een heel tijdschema of niet? Toen wij later, uh, iets later geconfronteerd worden met het feit dat het inderdaad het ongeval noodlottig is. Voorgaat, krijg je de afweging van: uh, moeten we hiermee met het hele programma doorgaan? Ga je het cancelen? En dan heb je een aantal afwegingen. En een van de afwegingen die we samen met de World Rond FIM, met de organisator van het evenement, maar ook met de rijders, uh, afgesproken hebben: van uh, ja, je hebt ook de, de zorg en de verplichting in het kader van crowd management naar die 78.000 mensen die hier zijn. En wat hou je uh, daarbij op de hals? En uh, wat is de impact? En met elkaar hebben we besloten dat het programma, zij het iets aangepast, uh, gewoon doorgaat. Dank u wel, Peter Schorer, woordvoerder van het TT-circuit in Assen. Op Curaçao heeft de politie iemand opgepakt voor de moord op de politicus Helmin Wiels. Het is een vrouw van 43 uit Curaçao. Wiels werd drie maanden geleden op een strand bij Willemstad vermoord. De politie gaat uit van een huurmoord. Correspondent Dick Draaier over de zaak. De politie op Curaçao heeft altijd gezegd dat er twee daders waren op het strand van Marie Pompoen waar Wils is doodgeschoten. De eerste dader, Martinez, is in juni dood aangetroffen aan de noordkust van Curaçao. Hij was zwaar verminkt en voor die moord zit een 26-jarige buurtsgenoot van Martinez vast. De vrouw die gisteren is aangehouden zou dan de tweede dader moeten zijn. De politie heeft vorige maand al gezegd een tweede persoon op het spoor te zijn. Maar of dat dan om deze vrouw gaat is nog niet duidelijk. Huisartsen schrijven minder antibiotica voor aan mensen met hoestklachten... dankzij een eenvoudig vingerpriktest. Aan de hand van een druppel bloed kunnen ze binnen een paar minuten vaststellen... of de patiënt een ernstige infectie heeft en dus wel echt antibiotica nodig heeft... legt onderzoeker Jochen Kals uit. Nou, wat we hebben gedaan, in het verleden hebben we gekeken naar een groep huisartsen... die de, patiënten, de hoestpatiënten, als normale zorg behandelden, dus zonder die sneltest. En we hebben een andere groep uh, huisartsen gehad die die, uh, die die sneltest toepaste. En wat we eigenlijk zagen is dat die huisartsen die de sneltest tot hun beschikking hadden... dus in de eigen praktijk, binnen vijf minuten die waarde... ongeveer de helft van de antibiotica maar voorschreef aan de patiënten. En dat alle patiënten even snel herstelden. En dat is natuurlijk wel van belang, want minder antibiotica is prima. Maar patiënten moeten natuurlijk niet slechter af zijn... Doordat huisartsen minder snel antibiotica voorschrijven... worden kosten bespaard en worden bacteriën minder snel resistent. De vingerpriktest werd tot nu toe alleen gebruikt in ziekenhuizen. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. De 25e editie van de Boekenmarkt in Deventer... trok vandaag zo'n 125.000 bezoekers. En die waren allemaal op zoek naar iets bijzonders... constateerde verslaggever Trudy van Rijswijk. Ik heb mijn sneeuwwitjes uh, sneeuwwitje... Mijn echte oude sprookjesboek heb ik teruggevonden. Kijk. Oh, wat leuk. Wegen de onderdelen eraan. Uh, nou, ik ben helemaal gelukkig. <lacht> Dit is een soort van herinneringstrip eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Het is een soort ontdekkingsreis. Want één boek vind ik ook helemaal geweldig. komen ik tegen. Dus een oud. Koopboek. Daar zitten allemaal briefjes in. Ik en zie het. aantekeningen. En ansichtkaarten. En het gaat over dat is een, een kookboek van een barones geweest. Dat, <laughs> dat wordt smullen. Ja. We hebben al één kaartje gezien. Ze heeft de libellen niet betaald, dus ze heeft een herinnering ingekregen. Het is wel heel privé, hoor. Ja, ik, maar ik vind het ook een ontdekkingsreis dan. Helemaal geslaagd. Meneer Teriele, u bent de organisator van deze grote boekenmarkt. Tevreden tot nog toe qua bezoekersaantallen? Nou, ik ben zeer tevreden. Ik bedoel, het is overal nog uh, ontzettend druk. Maar mensen kunnen wel overal bij de kramen. Dat is ook wat we precies uh, geprobeerd hebben met een wat ruimere opstelling. Dus ik ben heel tevreden. Is er nou veel veranderd in die 25 jaar? Je ziet nu bijvoorbeeld het aanbod van uh, LP's. Nou, dat was 25 jaar geleden nog helemaal niet. Dus dat verandert ook wel maar ah, ik bedoel, in principe blijft het boek, een antiquarische boek en ook een tweedehands boek, dat blijft toch uh, de kern van uh, de boekenmarkt. Jij bent een boekengek? Ja. Ja? Wat heb je uitgekozen? Een stelletje mooie vrienden. Van Jacques vriend, dat ken ik. Dat is een leuk boek. En wat kost het? 5,50. Oeh, Heb je dat? Ja. Nee. Hoe ga je dat oplossen dan? Weet ik nog niet. Crowdfunding. Ik loop dat wij dan de crowd zijn. In, ja, ja, dat wordt betaal, betalen dus. Dat uh, zou kunnen. Ze hadden een budget. Van? 12,50, maar daar zijn ze er dus al overheen. Ja, ja, ja. U bent al door de vingers aan het zien. We gaan kijken hoe ver we de vingers aan elkaar kunnen krijgen. Ja, ja.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 Syrië heeft een zware straf gezet op het gebruik van een andere munteenheid dan het Syrische Pond. Een handelaar die zijn goederen verkoopt tegen buitenlandse valuta... kan een gevangenisstraf krijgen tot tien jaar en dwangarbeid, heeft president Assad bepaald. Het Syrische Pond staat zwaar onder druk en is sinds de burgeroorlog in 2011 begon sterk in waarde gedaald. Economen denken dat steeds meer Syriërs ondanks de maatregel hun toevlucht zullen zoeken... tot een stabielere Amerikaanse dollar. Sport. We gaan naar het WK zwemmen. Bob van der Tak, finale 50 meter schoolslag. Staat als het goed is op het punt van beginnen met Monique Nijhuis. Nou, nog niet helemaal moet ik zeggen. Want de acht finalisten moeten nog worden voorgesteld hier door de speaker. En dat neemt meestal nog wel 2,5 minuten in beslag. Ik weet niet of ik dat helemaal vol mag praten of dat we eerst nog even wat anders gaan doen. Maar in ieder geval Monique Nijhuis zometeen in het water inderdaad in die finale. En dan gaan we zien of ze voor een stuntje zou kunnen zorgen. Ja, ik zie ze ook nog niet eh, naar voren komen allemaal, dus dan gaan we even verder met motocross. Jeffrey Herlings, die heeft namelijk de wereldtitel in de MX2-klasse geprolongeerd, en dat deed hij in stel, door tijdens de GP van Tsjechië beide manches te winnen. Al vier races voor het einde is Herlings niet meer in te halen door zijn concurrenten. Hij is oppermachtig. Ja, het is gewoon een geweldig gevoel natuurlijk. We uh, hebben er hard voor gewerkt, het hele team, niet alleen ik. Nee, we zijn hier met een heel groot team, en alle mensen rondom, uh, rondom mij hebben heel hard gewerkt voor dit. en uh, ja, 14 gp's achter elkaar. Uh, alles nog gewonnen dit jaar waar ik een deel heb genomen. is dus ja, gewoon uh, helemaal super. En dan tweede titel. Ja, prachtig. Herlings pakte eerder dit seizoen al het record af van Dave Strijbos, die jarenlang de Nederlandse recordlijst aanvoerde met 27 gp-zegers. Herlings heeft er inmiddels 30. Wielrenner Wilco Kelderman heeft de ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. De lijnende positie van de Belkinrenner kwam in de slotetappe niet meer in gevaar. Kelderman bezorgde de nieuwe sponsor Belkin daarmee de eerste grote zegen. En we gaan nu naar Bob van der Tak. Bob, ja, we willen toch zeker zijn wat meemaken. 50 meter is het maar, dat gaat natuurlijk hartstikke snel. Ja, daarom. Dan moet je niet te laat schakelen, want dan is de race al afgelopen. Het duurt maar een halve minuut natuurlijk. En met de vrouwen die we nu in het water krijgen eh, nog wel korter. Want eh, wat is er allemaal al gebeurd op dit onderdeel? Gisteren twee wereldrecords. We begonnen de ochtend met eh, Jessica Hardy als wereldrecordhoudster 29.80. Toen was daar Julia Efimova die zomaar in de ochtend in de series het wereldrecord verbrak. Tot haar eigen verbazing trouwens. Zij scherpt het wereldrecord aan tot 29,78. En toen in de halve finale Ruta Meilutite, het 16-jarige wonderkind uit Litouwen. Deed het nog eens dunnetjes over met 29,48. Nou, die drie Meilutite, Evimova en Hardy, die steken er met kop en schouders bovenuit. Die zullen normaal gesproken de medailles gaan verdelen. En Nijhuis, ja, wat kan zij in deze finale? Het is eigenlijk al mooi voor haar dat ze erbij is in zo'n WK-finale. Gisteren een goede race gezwommen, Monique Nijhuis, 30 61, haar tijd, haar beste seizoentijd. Gepiekt op het juiste moment, met andere woorden. En wie weet, uh, misschien kan ze er nog een paar uh, honderdste of zelfs tiende van afhalen van die tijd. Monique Nijhuis, de start in baan 1. En de vrouwen de acht. Finalisten nu op het startblok in deze race. De start is daar. Is Meilutite weer als beste weg? Ja, dat is ze. Evimova laat er niet te ver weglopen. Nijhuis blijft voorlopig wat achter, maar dat is niet zo gek, want Meilutite die lanceert zichzelf zelf altijd van het blok, maar heeft het nu toch zwemmend wat moeilijker. Want Evimova gaat ook bijzonder hard en daar zie ik de lijn van het wereldrecord alweer. Nijhuis gaat geen rol van betekenis spelen voor de medailles, maar wordt het Meilutite of wordt het Evimova? Het wordt Evimova, denk ik. Julia Evimova pakt de wereldtitel. Haar tweede hier. De 200-schoolslag was voor haar en nu ook de 50. En zo is uh, Julia Evimova hier, Ruta Meiloutite, de baas. Dat is toch een, een kleine verrassing. We hadden eigenlijk op de Litouwse gerekend gisteren nog dat uh, wereldrecord. Maar uh, ja, ook uh, te vroeg gepiekt. En uh, Mailotite verliest dus de race van Evimova. Wordt wel tweede. Jessica Hardy derde. Het is de verwachte top drie. Maar de volgorde is toch ietsje anders. Evimova doet het hier in 29,52. 29 29,59. En Hardy 29,80. Wel geweldige tijden hoor. En Monique Nijhuis wordt zevende in 31,31. 31. Dat is dan tegenvallend. De tijd van Nijhuis. Dat is zeventiende uh, langzamer dan gisteren in de halve finale. Dat is... Uh... Toch wel iets te veel. Geen uh, goede race, dus van Monique Nijhuis. Zevende plaats voor de Nederlandse. Maar de wereldtitel, dus voor Julia Evimova uit Rusland. Ja, Bob. En, en straks nog natuurlijk Ranomik Rongui Jojo. Daar gaan we je ook nog horen. Dit, de, de 50 meter vrij. Jazeker, de 50 meter vrije slag. Daar natuurlijk wel medaillekansen. Kromo Jojo uh, is als tweede die finale ingegaan. Wel weer achter Kate Campbell, de Australische... die ook al de 100 meter vrije slag won en zo in een geweldige vorm steekt. Dat kun je van Kromo Jojo niet echt zeggen. Niet in die supervorm van Londen. Dus ik denk dat het lastig wordt. Maar goed, misschien zo'n sprintnummer. Dan uh, weet je toch maar nooit wat er gebeurt. Kromo uh, Jojo kwam op die 100 wat tekort, zo leek het. Maar goed, 50 meter is sprinten en dan heb je die inhoud niet echt nodig. Dus uh, je weet maar nooit. Dankjewel, Bob van der Tak. Gaan we naar het voetbal, naar uh, Zwolle. Zwolle tegen Feyenoord. Stond 1-0. Hoe is het nu? Ragnar Niemeyer. Jij ja, kondigt het aan met een stem van nou, dames en heren, maar nee, dames en heren, er valt niks te melden. Het is gewoon 1-0 en Feyenoord heeft zichzelf drie mogelijkheden gecreëerd in deze wedstrijd. Eentje dus gemiddeld per half uur. Het is wat aanval met nog 4,5 minuut op de klok. Rotterdammers verhoek achter in het een corner voor Feyenoord, maar ook een 1-0 achterstand in de slotfase. Nog een keer het belangrijkste nieuws. Rouhani is beëdigd als president van Iran. Hij benadrukte dat hij wil breken met de agressieve toon van zijn voorganger Ahmadinejad. En voorstander is van een betere relatie met het Westen. De Duitse Sander Pol is bij een ongeluk omgekomen op het TT-circuit van Assen tijdens het WK-zijspan. En op Curaçao heeft de politie een 43-jarige vrouw opgepakt voor de moord op de politicus Helmin Wiels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 Take your mask. Nederland. Sportland. Nederland. Sportland. Er is geen ontkomen meer aan, luister vrienden. Onze samenleving sportiviseert. Een gezonde geest en een opgepompt lichaam. Iedere gemeente, sportstad. Almerika, sportstad. In Tilburg, sportstad, is jong geleerd, oud gedaan. Rotterdam, sportstad. Venlo, sportgemeente. Den Haag, sportstad, is puur teamwerk. Sportstad, Emma. Album, sportstad. Dan komt Juinen zeker in aanmerking voor de titel Sportstad. En zoals de wijze oude ingenieur Itsena al zei... If you can't beat them, join ze dan maar. Daarom schakelen we nu over naar de Studio van Team Itserda. En verklaar ik de Studio Sportzomer officieel voor geopend. Hier is uw radiocoach, Marten Minkema. Ja, welkom bij Studio Itserda. Uw uh, real life slow radio programma. Um, dat deze maand de draad ononderbroken oppakt. Het stokje overneemt van langs de lijn. Want. Studio Itzada gaat deze hele maand augustus over sport. Met vandaag als credo, sport is gezond. En we hebben te gast in de studio, Koen Breedveld. Goedenavond. Goedenavond. Dank dat jullie bent. U bent directeur van het Mulier-instituut in Utrecht. Pimulier moet ik eigenlijk zeggen. Wie was het ook alweer? Ja, Pimulier eigenlijk, maar Pimulier om het makkelijk te houden. Ja, en wie was het ook alweer? Noem het uh, de grondlegger van de sport in Nederland. Ja. Hij stond aan de wieg van de, wat wij nu de KVB en de unie noemen. Uh, de Vierdaagse, uh, de Elfstedentocht. Veel dingen die wij nu nog kennen. Ja. En uh, daarnaast bent u ook sinds kort hoog, uh, bijzonder hoogleraar sportsociologie in, uh, in Nijmegen. Ja. En uh, om onderzoek te doen naar waarom mensen wel of niet sporten. Zeg ik dat goed? Bijvoorbeeld. Ja, begrijpen waarom sommige mensen wel aan sport doen en andere mensen niet. Ja. Uh, hoe zit het nou met de sportparticipatie in Nederland momenteel? Best goed. Ja? Wij staan Europees samen bovenaan. Ja. Met landen als Denemarken bijvoorbeeld. Ja. Met een hoge sportparticipatie. Hoog? En hoog wil zeggen dat uh, de helft van de bevolking tenminste één keer per week sport. Ja. En twee derde in ieder geval één keer per maand. Uh, onze eigen Dini Bangma bij de VPRO... die vertelt nu over haar schaarse ervaringen met uh, die wereld genaamd sport. Sport is gezond. Dat zeggen ze dan. En dus ook voor de iets ouder wordende vrouw... komt er een moment dat je denkt, ik moet sporten, ik moet gezond... en ik moet vooral mooi worden, ik moet lange benen krijgen. En dat kan ik allemaal behalen als ik ga hardlopen. Hardlopen is de grote mode tegenwoordig. Altmaanden hingen bij mij in de boekhandel iedere keer als ik daar kwam... zo'n briefje, lopen met Tom. Kun je lopen met zo'n groep en Ton loopt dan voor je uit. Maar ik dacht de hele tijd, ja nee, ik ga helemaal niet op mijn eigen dorp lopen met Ton. Want wie die Ton ook is, die hoeft niet te zien hoe ik loop of hoe ik niet loop. Of hoe ik dat wel of niet doe. Dus toen heb ik me aangemeld bij een loopgroep in Sneek. Ik ben ik op een zaterdagochtend naartoe gegaan. Je moest geloof ik zes keer of zo. Het begon er al mee dat ik een enorme bekeuring kreeg... omdat ik de auto zo dicht bij dat trainingspark neerzette... waar dat helemaal niet mocht. Toen kreeg ik een enorme, vette parkeerbekeuring. Dus dan ging ik naar die eerste les. En daar waren allemaal uh, mannen en vrouwen... jong, oud, dik, slank, mooi, lelijk, noem maar op. Maar daardoor dacht ik, nou, dit moet kunnen gewoon. Nou... Misdadig is het. Zo trainen in zo'n parkje. Met zo'n juffrouw die zelf korte baan en k of weet ik veel wat. En die maar roept van nee, hey, dat iedereen kan leren lopen. En uh, dat komt allemaal goed als je maar zus en maar zo en maar dit. En dus dan moest je zes weken achter elkaar in zo'n park. En door de week thuis moest je dan zelf trainen. Dus ik had natuurlijk om het geheel wat te verlustigen... had ik allemaal hartstikke mooie hardloopspullen gekocht. Schoenen. Dan ga je op zo'n baan, moet je hollen in een winkel. En dan nemen ze dat op, op een bandje. En je digitale voetstappen, hoe je ze neerzet en zo. Nou, ik geloof de eerste 120 euro was al weg. Toen bij de Lidl, om de kosten nog wat te drukken... Bekomen, een broek voor koel cool weer, een broek voor koud weer. Links en rechts een sokken. Onderhemden, bovenhemden, haarband, stopwatch. Alles had ik, de hele uitrusting. Nou, ik zou je zeggen, veel schoonheid is er niet aan. Want tijdens deze trainingen op het dorp... heb ik één keer heel erg in mijn broek gepoept. Toen moest ik nog helemaal naar huis. Lopen, rennen en alles zit heel strak. Dus je kunt het ook totaal niet verbergen... Dat dat gebeurd is. Maar goed, ik heb het allemaal gedaan. En ik heb er ook een hele erg leuke vriendin ontmoet. Dat was allemaal wel weer positief. Maar die benen worden niet langer. Je billen worden niet strakker. Het, het verdeelt zich allemaal niet beter. Uh, ik viel er ook helemaal niet van af. En na de training duurde het dan ook heel erg lang voordat ik weer kon roken. Je bent zo buiten adem, en zo moe en zo misselijk. Dat duurde thuis nog wel een uur voordat ik ooit een kopje koffie. met een sigaretje kon roken. Ja. Dus allemaal afzien. Ja, afzien. Die niet bang maar. Dit is de studio its daar over sport. We gaan eerst naar voetbal. Pixvolle Veenhoord draagt nog niet meer. Feyenoord leidt een nederlaag. Laat ik dat als eerste zeggen. PEC Zwolle pakt de eerste drie punten van het seizoen. Daar staat de handtekening onder van Ron Jans. Wat een debuut voor hem na zijn ontslag vorig jaar bij Standard Luik. De laatste keer dat ik mij mocht melden was het 1-0 voor PEC Zwolle. Feyenoord kwam gelijk na 85 minuten. De ploeg kreeg een corner, helemaal vrijgelaten in strafzondgebied. aan de andere kant van het veld eigenlijk Stefan De Vrij. Die denkt het is zondag. Ik geef er een keer een ram aan. En ergens vrij in het 5 meter gebied het hoofd gevonden. Van Ruben Schaken die de 1-1 binnenkomt. Dan gaan we de extra tijd binnen. En uitgerekend de man die kwam van Feyenoord. Gion Fernandes. Een minuutje of 10-15 daarvoor in het veld gekomen. Niet 100% fit. Hij wint voor de tweede keer in deze wedstrijd. Een makkelijk duel van Bruno Martens in die de International in het centrum spelen bij Feyenoord. Van een meter of 17 haalt hij uit. Ex Feyenoord. dus is zijn eerste speelminuten. In een shirt van de Zwolle. Hij schiet de bal achter Erwin Mulder. En zo wordt het 2-1. Een ontketend de Zwolle in die slotfase. Dus, nadat Feyenoord eerst nog een tik uitdeelt. Met de gelijkmaker van Schaken. Maar Feyenoord was labbekakkerig vanmiddag. En leidt een terechte Nederlaag bij Zwolle. Die wel in de extra tijd tot stand komt. Tot de we door een oude rotterdammer Gion Fernandes. En die zij van tevoren is voor wel vaker tegen mijn oude ploeggenoten. genoten. Nou inderdaad. Vanmiddag weer. Ja. Ragnar Niemeijer. Uh, Koen Breedveld, bij ons gast, sportssocioloog. Uh, zien sporten, doet sporten. Wat klopt, hè? Nou, ten dele. Ten dele. Als mensen uh, ranomi komen wie jojo door het water zien ja. schitteren... Ja. is dat prachtig, maar dat doet mensen niet gaan sporten, ben ik bang. Nee, dus topsport doet mensen niet. Nee, topsport nee, is goed uh, voor een hele hoop andere zaken... maar niet om mensen echt aan sporten te krijgen. Waarom? Waarom, is dat? waarom? waarom werkt dat niet? Waarom als je iemand ziet die heel erg goed is dat je zelf niet wilt sporten... Dat dat... Nou, het werkt misschien wel even, maar um, um, dat is niet waar mensen hun keuzes op baseren. Mensen gaan sporten omdat ze er plezier aan beleven. Ja. Omdat ze voelen dat ze er gezond van blijven. Omdat vrienden vragen om mee te komen. Dat zijn de redenen waarom mensen gaan sporten en blijven sporten. Als ik een hele goede sporter zie, dan, dan, dan, dan wil ik mezelf die frustratie uh, wil besparen. Omdat ik het zelf ga proberen en het totaal niet lukt. Dat zit ja. er volgens mij ook achter. Wellicht. Andere mensen laten zich er wel door inspireren. Maar ja. mijn punt is, uh, je hebt meer nodig dan alleen een topsporter... om aan het sporten te blijven. Ja. Wat heb je dan nodig? Wat heb je nodig? Uh, plezier aan beleven. Het gevoel hebben dat je er plezier aan beleeft. Uh, mm. Het kunnen doen met vrienden van wie je het leuk vindt... om samen wat te doen. Iets sportiefs, iets gezonds. Uh, beseffen dat, je, dat het goed is voor je gezondheid. Ja. Maar één op de vijf mensen houdt gewoon niet van sport. Hè? Ja. En, en daar, daar hoor ik zelf ook bij, ik vrees je. Ja. Ja. Wat kan ik doen? Wat moet ik doen? Nou, Ga vooral de dingen doen waarvan jij denkt dat je er plezier aan beleeft. Well, uh, uh, Sport is bedoeld voor mensen om, om lol aan te beleven. Ja. En om gezond bij te blijven. Ja. En uh, gelukkig hoeven we niet allemaal als een topsporter... vijf keer de week te trainen om gezond te blijven. Uh, maar het is wel leuk om iets te doen actiefs. Dus uh, wandelen, fietsen, shadowboelen, zwemmen, tennissen. Allemaal dingen die niet zo hoog hoogdravend zijn, maar die toch je gezondheid bevorderen. Ja, want er is toch zo'n uh, zo, zo, zo, zo, zo aantal, uh, wat is dat nou, zo'n staartje? Je moet, je moet vijf keer per week, een half uur, wat zijn dat voor getallen? Ja, je bent al gezond bezig als je tenminste vijf dagen per week een half uur actief bent, lichamelijk ja. actief. Maar we hebben net Dini Bang maar gehoord. Hè? Ja. En die heeft het ook geprobeerd. Hè? En dat, en dat, dat, dan, dan, dan. Wat is je fout? Wat gaat er fout? Nou, ik weet niet of het fout gaat. Dat leek me dat ze, dat ze toch veel plezier beleefde aan het gaan sporten. Nou, ze heeft een goede vriendin overgehouden. Een goede vriendin he? en ja. over heeft overgehouden. Dat is vaak de belangrijkste winstpunt voor mensen. Dat ze contact opdoen. Ja. Gewoon iets gezelligs vinden. Iets leuks doen met andere mensen. Ja. Ja. En daarbij gezond blijven. Ja. Dat is de kern. Weet, weet je wat, wat, wat, wat voor mij altijd een beetje. Uh, waar, waar, wat bij met sport altijd een beetje zit. Het, het gaat toch zo vaak over winnen? winnen. Dus je moet winnen. Ja, dat kan, maar sport en... gaat veel vaker over verliezen. Want de meeste mensen winnen niet. 99% nee, uh, van de mensen die verliezen. En, en daar ook... hoor je niks meer van over. Jawel, maar ook topsporters verliezen vaker dan dat ze winnen. Uh, dus je hebt gelijk. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat mensen wel eens een keer... een beetje kriegel worden van de nadruk die er is op winnen. Ja. Uh, maar het gaat vooral om plezier beleven. Het gaat ja. vooral om enthousiasme. Ja, ja, ja. Maar voor heel veel mensen heb ik nog niet. Dat, dat, dat, dat kijk ook op de radio. Ook, het gaat alleen maar over wie winter. Hè? En dat is zo. Ik vind het een vervelend. trickje eigenlijk aan mensen? Dat je bent al voor 99,999% 99 dus, uh, hetzelfde genetisch gezien. En dan ga je ook eens een keertje allemaal regeltjes bedenken. En binnen die regeltjes moet je dan op die 100 meter schaatsen. Moet je dan net even het ene van de seconde sneller zijn? Ja, dan zou ik zeggen trek je daar niks van aan. Nee. Ga gewoon lekker zelf als er mooi meer is en er ligt ijs. Trek de schaats onder plezier beleeft daar plezier aan. Ja, ja, ja. Dus, dus, dus met andere woorden moet je niks aantrekken. Dan moet je gewoon so solo dingen doen. Ja, of met de mensen met wie je daar plezier aan beleeft. Want niemand ja. hoeft je ervan te houden om dat te ondernemen. En je hebt gelijk. Uh, Sportmensen zijn natuurlijk een beetje uh, gek en apart. Want anders hadden ze nooit kunnen exceleren in de sport. Dat klopt. Je moet wel een bepaalde tik hebben om daar al je energie in te stoppen. Nou, als, dus ik denk dat veel mensen dat best aardig vinden. Uh, sommige mensen voelen zich daardoor geïnspireerd, vinden dat machtig mooi. Maar een grote groep mensen heeft dat niet, maar vinden het wel belangrijk om gezond te blijven. We hebben het over sportparticipatie. Hè? Ja. Daar, daar doet je onderzoek naar. Ik begrijp sportparticipatie. Ik heb zo'n getal gelezen: 65% van de mensen doet iets aan sport. En dat moet naar 75%, moet 10% bij. Ja. Uh, hoe gaat, gaat het steeds maar omhoog elk jaar nog? Dat ging een lange tijd uh, heel goed. Ja. En je kunt gewoon waarnemen dat grote groepen burgers zijn gesporten. Waaronder ja. die uh, verslaggevers van jou daarnet bijvoorbeeld. Die dat in ieder geval probeert. Ja, ja, ja, ja. Maar de laatste jaren lijkt wat, uh, het slop ingeraakt te wezen. En Ho zien we dat niet meer zoveel mensen meer gaan sporten. Hoe, kan dat? Hoe kan dat? Daar, daar doe je onderzoek naar. Hoe kan dat? Ja, um, we hebben het gevoel dat we misschien een klein beetje aan een plafond raken. Ja. Uh, ik heb ook het gevoel dat veel mensen nu uh, tijd investeren in dingen als social media, telefoons, computers, iPads. Dat is allemaal razend, enth razend uh, enthousiasmerend. Sexy, uh, trekt de aandacht. Daar gaat veel tijd naar. Um, ik zou zeggen, die, door die crisis hè, moet je gewoon crisis je moet, zal... tegen mensen opboksen. En je moet fysiek gezond zijn. Een beetje dat Die Mark Rutte-push van, je moet het zelf doen, kom op. Ja, ja, ja, ik zou zeggen dat er meer mensen juist gaan sporten. Ja, maar ik geloof dat als je mensen hard pusht, dat ook te veel mensen gaan weglopen. Dus dat zou ik liever niet willen doen. Maar ik heb wel mensen verleiden om actiever te worden. Schakenboksen, wel eens van gehoord? Schakenboksen. Nee. De combinatie nee. van schaken en boksen. Kijk aan. Ja, kunstenaar uh, Iper Rubing, die is de bedenker van die sport. De oprichter van uh, ja, de, de, de schakenboksenvereniging. Uh, uh, hij is kunstenaar en hij werkt al uh, 15 jaar in Berlijn. Waar hij werkt aan de volwassen van wat schaakboksen. Uh -huh. Er zijn al schaakboksers in Rusland, in Wit-Rusland, in uh, India, in Italië, in Nederland, toch niet, begrijp ik. En hier hoor je een training aan de Schönhauser Allee in Berlijn. En dan uh, schaak je een paar minuten en mm. dan ga je boksen. Hey, ja, ja, en dan, uh, eerste vraag aan de Ben je nog kunstenaar eigenlijk? En ja, dan schaken. Nee, niet op boksen. Ik zie mezelf nog steeds als ja. kunstenaar. Maar ik ben op dit moment uh, met iets bezig wat, wat niet meer gezien wordt als kunst. En dat is ook prima. Ik ben gewoon bezig om sport uh, commercieel uh, te managen. Oh, de tijd! Mijn vader heeft, uh, uh, heeft me leren schaken. En, uh, en mijn vader was een grote boksfan... En kom ook uit, uh, of ik kom uit Rotterdam-Krooswijk, wat het echt een bokswijk uh, is. en Wij kregen vroeger altijd wel bokswedstrijden Maar uiteindelijk uh, kwam de inspiratie uit een, uh, uit een comic van, van Enkie Bilal. Een stripboek Een stripboek precies. Het ja, ja. is een trilogie, The Lady in Blue. En uh, hoe heet het nou? De uh, Koude Evenaar, precies heet het in het Nederlands. En dat boek uh, had mijn vader ook. En daar zie je dus uh, een soort van fascistoïde uh, post apokalyptische apocalyptische uh, samenleving in Parijs uh, hebben ze verschillende sporten... waaronder dus de wereldkampioenschap, schakenboksen... waar twaalf rondes ge uh, gebokst wordt en daarna vier uur geschaakt. Op een gegeven moment, tien jaar geleden, 2000, ja, 2002, was ik in Amsterdam... en uh, ontmoette een oude vriend van me met wie ik vroeger gestudeerd heb. En we hebben ook altijd geschaakt. Dus ik zeg van, nou ja, ik ben, uh, ben begonnen met boksen. Hij zegt, nou, ik ook. Toen was het zo van, shit. En toen moest ik aan, aan, aan, aan, aan, aan dat stripboek denken. En toen was het zo van, we gaan een wedstrijd doen. Hij zei, tuurlijk. Ja, maar ja, het wordt een schaakbokswedstrijd. Hij zei, sorry. Oh, en uh, zo is het dan ook gekomen. Uiteindelijk hebben we een wedstrijd voor duizend mensen in Paradies in Amsterdam. Uitgevochten. Het was een slachtveld, elf rondes lang. Uh, op dat moment, toen na die wedstrijd in Paradiso, en dat we daarover nadachten. Ja, sorry, maar dat moet gewoon een sport worden. Er is geen sport die, uh, die dus het lichamelijke en, en, en de geestelijke capaciteit van de mens zo radicaal test. Echt ja, onder stroom zit je aan het schakelwoord. Dus uh, uh, iedereen heeft 9 minuten op schaakklok, eerste ronde. Uh, ja, je speurt dus de opening. En na drie minuten uh, drukt dus de scheidsrechter uh, ja, de klok op pauze. En gaat het schaakmeubel uit de ring. En dan boks je drie minuten. En uh, heb je het overleefd, dan uh, gaan de weer uit en komt het schaakmeubel weer terug. En dan zet je dus uh, ja, de stelling weer voort op het bord. Je hoeft niet alle twee te winnen, hè? Of knock-out ja. of schaakmat, hè? Nee, het is echt dus uh, schaakmat of knock-out... Als je totaal niet kon de boxen eigenlijk, dan ben je al geweldig schaken. Dan moet je zo snel mogelijk proberen om de andere schaakmat te krijgen, anders word je nog uitgeslagen. Nou ja, dat, dat, dat gaat dus niet lukken. Want <laughs> we hebben natuurlijk het, de, de regels zo gemaakt dat je, ja, je moet echt beide disciplines goed beheersen. Dus er kan een grootmeester komen en uh, die kan de eerste ronde pro proberen, maar ja, de, de volgende ronde kan niet beter maar niet de ring in gaan. Je kunt zulke harde klappen krijgen dat je even dizzy bent... die je zo goed kan nadenken. Dan moet je toch weer gaan schaken. Nou, dat, dat valt uh, heel erg mee. Er zijn natuurlijk klappen die, die hard zijn. En dat, dan wordt het ook heel even zwart voor je ogen. Er zijn ook klappen die zijn zo hard dat je naar de bodem moet gaan. Dus dan lig je op de grond. Uh, maar het effect, dus dat je echt dat je dizzy bent... dat is meestal na een minuut maximaal, is het, is het weer weg. Ja, maar je moet wel op dat moment alweer achter het schaakbord zitten. Ja, maar dat is, het, is, het is niet zozeer dus dat klappen die je krijgt... dat je daardoor niet kunt nadenken. Het is het, is het adrenaline in je lichaam. Ja, dat, adrenaline is echt het probleem. Want ad, adrenaline in je lichaam zorgt ervoor... dat er heel veel zuurstof in je, in, je, um, in je spieren gaat. En er gaat niet zoveel zuurstof uh, naar je hersenen. En dat is, dat, is, dat is het hele probleem bij het schaakboksen. We onderbreken schaakboksen even voor... Uh... Ja. Het WK zwemmen, bob van de tak. Ja, 50 meter vrije slag. Finale, de laatste kans voor Nederland op een medaille op dit wereldkampioenschap. En daarvoor moet Ranomi Kromoui Jojo dan gaan zorgen. Ze heeft er al drie gewonnen, drie medailles. Maar drie keer brons en een andere kleur zou ook wel eens leuk zijn. Kromoui Jojo als tweede naar de finale gegaan. Achter de vrouw in vorm, Kate Campbell uit Australië. En Campbell in baan vier, Kromoui Jojo in baan vijf. De start van de race is daar. Laat Campbell niet te ver weglopen zal het motto zijn voor Chromo Jojo. die goed gestart is. Ranomi Chromo Jojo halverwege de race, Maar daar komt Campbell door in baan 4. Kan de Nederlandse bijblijven? Het verschil is niet al te groot. En Chromo Jojo gaat goed hoor. Chromo Jojo gaat heel goed. Gaat hier misschien de wereldtitel pakken de laatste meters. Ranomi Chromo Jojo houdt het vol. Ranomi Chromo Jojo. ja! Wereldkampioen! Na de Olympische titel, ook de wereldtitel op de 50-meter vrije slag voor Ranomi Chromo Jojo. In exact dezelfde tijd als in Londen 24-05. En nu wordt Kate Campbell dus wel verslagen. Nu doet Chromo Jojo het wel. Wat niet lukte op die 100-meter vrije slag, doet ze wel op het sprintnummer. Ze wint de race van kop af aan eigenlijk. Ze was heel goed weg. En ze maakt het af ook op de laatste meters. Campbell drong aan, maar redt het niet. 24 0 de winnende tijd van Ranomi Joyo En het is dus een medaille van een andere kleur. Het is een gouden medaille. En dat geeft dit kampioenschap dan toch een heel ander gezicht voor Nederland. Uitstekend gedaan. Ranomi Joyo wereldkampioen op de 50 meter vrije slag in 24, -24 0 dus. Campbell 24-14, zij pakt het zilver en het brons is voor Groot-Brittannië... voor Francesca Helsel in 24-30. Maar dit is toch even een mooie afsluiting voor Nederland... van dit wereldkampioenschap zwemmen. Toch nog een wereldtitel, toch nog een gouden medaille... voor Anomi Kromo-Ijojo op de 50 meter vrije slag. Nou, Bob van de Tak. Eh. Nou, ook gefeliciteerd namens junior Ietsen, junior Ietsen daar, hè? Koen Breedveld... Uh, Oké, okay, je zit namens jou ook in elkaar. Ja, lijkt me wel fantastisch. Yeah, yeah. Zeg, we gaan nog even naar uh, schaakboksen. Type uh, ja. Rubing, Ja, Berlijn. Ja, ik begrijp ik waarom die schakenborden geplassificeerd zijn. zover al het zweet erop valt. Precies. Ja. Uh, even kijken. Drupels van schaakstukken, zo'n beetje. Shit, daar heb ik niet gezien. in. paard kwijt. Scha schaakmat, schaakmat, hè? Slos. Slos. Finito. Mocht ze niet schaak aanzagen, of zo? Nee. Dat klinkt niet, genau. Nee. Ja. Er wordt de vraag gesteld, moet je niet van tevoren als schaak zeggen? Zoals uh, bij uh, normale schaakwedstrijden. Maar ja, de schaakboksen. En bij schaakboksen hoef je niet van tevoren schaak te zeggen, hè? Nee. Ja, ze hebben ook koptelefoons op. Oh, koptelefoons op? Ja, zodat ze het publiek niet horen of de schaakcommentator. Oh, ja. wat, wat, wat, wat, gaat, wat klinkt er dan over de kop um, Het ruizen van de zee. Ja? Dat is echt zo. Ja, het is heel uh, poëtisch. Het ruizen van de zee? Dat hoort bij schaakbox. Dat hoort bij schaakbox. Ja, precies. Oké, okay, twee personen. Uh, uh, twee personen Ja, die, die sport moest natuurlijk ook op een bepaalde manier groeien. En de, de, de regels moesten ook aangepast worden. En we hadden ook helemaal geen verstand van sportmanagement of wat dan ook. Ik, bedoel, ik ben kunstenaar en ik heb geschiedenis gestudeerd aan de UvA. Volgens mij een van de grote frustraties van een kunstenaar is, uh, uh, is dat als je, de, als je de realiteit bekijkt, bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd... wat van enorme emoties daar loskomen. Bijvoorbeeld, ook in Nederland natuurlijk. <laughs> nee, het hele land is oranje. Welke kunstenaar. Je kan een kunstwerk maken wat zulke reacties uitlokt. En, en daarom heb ik af en toe wel het idee dat de, dat de realiteit de kunst overstijgt. De kunstwereld is door respect van ironie. Op het moment dat je een klap op je kanus krijgt, uh, uh, uh, dan is die ironie weg. En uh, er is niks duidelijker dan een klap op je kanus. Ondertussen is dus de World Chess Boxing Organisation uh, ook gegroeid. Dus er zijn uh, uh, organisaties in, in China, in India, in Siberië, in Iran, in Italië, in Engeland, in Duitsland en in Amerika. En uh, op 28 november zijn we in Moskou, in de East west Hall. Daar, uh, daar is een wereldkampioenschap. Het is natuurlijk heel interessant in Rusland. Het land van, uh, waar schaken in het bloed zit van de mensen. En uh, natuurlijk ook een hele grote bokscultuur hebben ze in, uh, in, in Rusland. En we zijn bezig met 16 november in Paradiso. Tien jaar schaken boksen. En... Allemaal naar aanleiding van geïnspireerd door wat jij met jullie doen ook. Geïnspireerd door je stripboek. Ja, dat ja, ja, ja, ja, wil je. Ja, precies. Zes, vijf, vier, drie, schaak. Schaakboksen, daar gaan we nog meer van horen. Het is groeiende. Koen Breedveld, eh, sportsocioloog. Wat, wat, wat, wat, wat denkt u, is dit, is dit een beetje zo'n combinatie van... Als je in schaker bent, maar je houdt niet van sport. Ja. Boksen is misschien wel een beetje extreem meteen. Nou, ik geloof er weinig van. Ik denk dat heel veel mensen die, uh, die cultureel actief zijn... zijn ook gewoon sportief actief. Heel veel mensen doen dat samen. Ja. Hebben iets met cultuur en hebben ook iets met sport maar, nee. ja, maar mijn gedachte hierbij is: je gaat misschien wel steeds beter boksen, maar steeds minder goed te schaken. Op een gegeven moment al die klappen. Nee, ik denk dat die twee elkaar versterken. Toch? Ja, absoluut. Het is een gouden dus gouden. Ja, de meeste schakers de trainen ook gewoon op lichamelijke fitheid. Omdat ja. je gewoon lichamelijk fit moet wezen om je te kunnen concentreren. Ja. En andersom, eigenlijk hetzelfde. Uh, want je creëert een soort schijnparadox, een schijntegenstelling tussen, uh, aan de ene kant, de culturele wereld en de sportwereld. Het ja. lichamelijk actief zijn en het, het geestelijk actief zijn. Ja. Terwijl de dingen veel meer met elkaar verweven zijn. Dus Volgens... Dit spreekt je er, dit spreekt u erg aan. Ja, dit lijkt me ja. aardig. Maar ja, ja. dat is ook niet vreemd, want er zijn al, uh, takken, behoor... het zijn allebei takken van sport. Hè? Schaken is een tak van sport, ja. simpel. Maar heel veel sporten hebben ook jury-elementen in zich. Een artistiek element wanneer het gaat om de schoonheid en de beleving. Uh, uh, denk aan kunstschaatsen, denk aan schoonspringen. Uh, al die takken van sport hebben al een jury ermee in zich. Turnen heeft het al. Maar, maar als ik nou, als ik nou uh, stel ik voor, ik hou van bridge. Hè? Ja. Maar ik ben helemaal geen, helemaal geen, helemaal geen, geen fysieke sporter. Fysieke sporter. Er ja, ja, ja. Ja. Dus zijn toch manieren, hm. zijn toch? Dat je toch ook onderzoek ja. hoe, hoe mij dan aan het bewegen te krijgen. Ja, absoluut. Je, ziet gewoon dat? Dat, je ziet gewoon dat heel veel mensen het eigenlijk uh, best aardig vinden om, om actief te zijn. Um, als dat maar kunnen combineren met mensen uh, met wie ze graag willen zijn. Dus een bestaand vriendenclubje. Uh, een clubje dames dat elkaar treft voor een of andere naaikursus misschien wel, tuiniercursus, of mensen die bridgen. Je ziet, het is ook bewezen, dat uh, het heel makkelijk is om mensen die bij elkaar komen om te bridgen, ja. daarna te verleiden om samen ook nog wat anders te gaan doen. Want men, vind, men vindt het gewoon leuk om met elkaar wat te gaan doen. En de meeste mensen vinden het ook gewoon leuk om iets actiefs te doen en gezond te blijven. Dus dat kan een lichte vorm van sport wezen. Een lichte vorm van lichamelijke activiteit. Eh, Noordelijke walken, wandeltochten maar, te maken. Maar je mag nooit, sporten, je mag nooit sporten noemen. Eh, je, je mag, mag het niet... wel sporten noemen, maar lang niet iedereen voelt zich aangetrekken tot sport. Ja. Dus het, het is verstandiger om het niet altijd sport te noemen. Hoe moet je het dan noemen? Eh, doe iets gezonds. <laughs> ja. ga, ga wat ja. leuks doen, wees actief. Ja. Ja. Ja. Trek erop uit. Met anderen. Ja, want vooral dat sociale contact is belangrijk. Uh, in je eentje sporten, dat doen ook een aantal mensen. Dat is makkelijk en flexibel. Mm -hmm. Maar de meeste mensen willen graag op sleeptouw genomen worden... of elkaar over de brug helpen van blijf nou sporten. Dus ja. met vrienden, met kennissen. Ik lees je nog een heel interessant zin... Uh, uh, uh, uh. Wat nu dus, uh, onderzoek. Welke plaatsen sport eigenlijk in ons hedendaagse cultuur staat hier? En hoe is die de afgelopen decennia veranderd? Dat, dat raadste vind ik mooi. Hoe, hoe kun je eigenlijk zeggen dat eigenlijk onze, onze opstelling ten aanzien van sport eigenlijk is veranderd? Ja, dat geloof ik wel. Hoe dan? Uh, Nou, ik denk dat je dertig jaar geleden, als je ging hardlopen. Uh, liep je nog het risico dat mensen tegen gingen zeggen: van joh, ze hebben hem al. He, Zo'n wat, wat kinderachtige opmerking oh, waaruit een beetje spreekt dat dat niet helemaal serieus werd genomen. Ja, en dat is denk ik wel wezenlijk veranderd. Je ziet nu toch echt wel dat veel mensen, mensen sport waarderen. Omdat je er zo gezond van kan blijven. Het geeft een bron van inspiratie. Dus de verzelfsprekendheid dat je iets hebt met sport is gewoon ontzettend gegroeid. De acceptatie van sport als een manier om je te uiten en gezond te blijven is gewoon ontzettend gegroeid. Ja. En wanneer houdt het dan opeens op om gezond te zijn? Sport is gezond, maar je ja. moet je altijd een kanttekening mee plaatsen. Nou, bijna alle sporten zijn wel gezond. Uh, je hebt gezonde, je sporten zijn wat gezonder dan andere sporten. Uh, maar wat wel bekend is, dat heel fanatiek topsportbedrijven daar, daar zoek je echt de grenzen op van wat je lichaam aan kan. Ja. En dat betekent ook wel eens dat je verleid wordt om over je grenzen heen te gaan. Ik zou toch bijna gaan zwemmen, naar nou wat ik net gehoord heb. Op de ja, dat mag ik hopen. Zo mooi uh, gebracht ook? Ja? ja, dat mag ik hopen. Ja, ja, ja, ja. Zeg, maar, maar bijvoorbeeld de roller derby... Was wel eens van gehoord, van Roller Derby. Ik volgens mij ooit er ooit een, keer een film zo. over geweest in de jaren zeventig met James ja, Kahn. Ja, dat ja, ja, was een soort, ja, maar dan, ja. dan, dan, dan, dan op, op leven en dood was dat echt, hè? Ja, film. waarschijnlijk wel. Ja, Roller Blade heet dat volgens mij, of, kan, of niet? Kan, ja. Zoiets. Ja, we zo Roller Derby. Uh, nou, dat is een rolschaatsen. ga je over een ovale track... en dan moet je elkaar inhalen. En je mag er nog wat voor uithalen, het. Ja. ja, klinkt gevaarlijk. Ja, ja. Uh, G -G Gerrit Kalsbeek, die uh, is die, uh, vriendin, Laura, die... Uh, die eraan. Schatje, oh, ja. ik ga op een zal... nieuwe sport. Ja. Zou ik je even laten zien op YouTube? Nieuwe sport, jij. Ja, ja. ja, Roller Derby, dat is hartstikke leuk. Verstore vrouwen. Jezus, het leven is levensgevaarlijk. Ah, nee, man, hartstikke leuk. We kijken. Hartstikke gezond sporten. We kijken? De... <laughs> ja, dat is een hartstikke gaaf. een rugby. Ja, <laughs> het is wel een beetje gevaarlijk, denk ik, maar het is wel echt leuk. Echte teamsport. Ik ben het er niet mee eens. Ja, leuk man. Ik ben het er niet mee eens. Dan gaat het toch echt wel op. Het is sexy, het is stoer en het gaat er hard aan toe, het gaat er ruik aan toe. En ik moet heel eerlijk toegeven: het is zwaar op de baan. Het is echt zwaar op de baan. Het is niet voor iedereen weggelegd. Het is een vrouwensport. Een helmje voor zo'n beetje een beetje. Ik heb geen helm nodig. <laughs> nou, of hè, echt leuk, Ik vind het echt leuk. Als er daar onder de stoel is, een medisch geval zijn, zullen wijf teams op in de knieën zitten, dan geen camera. Maar voor de rest gaan we natuurlijk wel. Ja, ik ben Marieke Becker, sportarts. Werkzaam in uh, ziekenhuis Het Jongerschans bij het Sportmedische Expertisecentrum. Daarnaast ook werkzaam bij de KNSB in Schaatsbond. Ja, volgens mij zit het hier helemaal goed. Mijn geliefde die wil op Roller derby. Het is hartstikke ruig. En dan denk ik, nou dat is, dat is gewoon gevaarlijk. Sport is gewoon gevaarlijk. Nou, er zijn natuurlijk bepaalde sporten waarbij meer risico verbonden is uh, om blessures te krijgen dan de andere sporten. 21% van alle hersenletsels dat komt van sporten. Nou hebben ze Consumentenveiligheid. die hebben onderzoek gedaan naar sportblessures die voorkomen in Nederland. Ook uh, VWS is bezig met onderzoek naar sportblessures. En uh, nou zie je inderdaad dat er 3,5 miljoen uh, sportblessures voorkomen in Nederland. Dus dat, uh, dat je, nou ja, als je bij jezelf nadenkt. dan denk je, jeetje, dat is veel. 3,5 uh, miljoen? Ja. En daarvan is ongeveer 1,4 miljoen van die, uh, die 3,5 miljoen blessures, die zoekt hulp. Die zoekt dus medische hulp bij of een fysiotherapeut of een huisarts of bij een specialist. Dus, nou goed, dat, dat is natuurlijk een heel groot getal. Maar als je dat dan gaat nuanceren, als je dan gaat kijken naar die sportblessures, dan zie je dat over het algemeen wat relatief milde ongevallen zijn. Zeker als je het vergelijkt met verkeersongevallen of uh, ongevallen die rond of in het huis voorkomen of ongevallen die door werken. Komen. Dus je moet daar wel een kanttekening mee. Hey. Het spel, je wilt het spel weten. Oké, okay. elk team heeft vijf spelers tegelijk op de baan. Vier blokkers van elk team starten samen in een pack. Dus acht skaters in een pack. Twintig meter daarachter begint een jammer van elk team. De jammer is degene die de punten scoort, dus met die ster op de helmcover. Uh, hun doel is om door die pack heen te komen. De tweede keer dat ze door die pack heen komen, scoren ze voor elke tegenstander die ze inhalen één punt. Dus vier, ja, dus vier punten per keer dat ze de pack voorbij skaten. Dus uh, zo zit er heel veel regels. Je mag uh, tot je ellebogen en je knieën eigenlijk alles gebruiken. Dus met je rug, met je schouders. Nee, geen ellebogen. Dus je mag je schouders gebruiken, je heupen... Ja, je komt achter om iemand te blokkeren. Nee, je mag ook niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, je mag niet doorheen. je mag niet tackelen, je mag niet, je moet echt, nee, nee, je moet echt strategisch. Wat is nou een goede manier om er doorheen te komen? Ja, er zijn twee verschillende manieren, je hebt, je hebt de, de beukers, je hebt jammers die echt gewoon er doorheen, uh, bijvoorbeeld uh, Raging Roadkill die nu bezig is, is echt een hele sterke uh, jammer, die duwt zich er doorheen, die duwt iedereen opzij. Maar je hebt ook andere jammers, die zijn uh, heel lichtvoetig en heel uh, snel. En die schieten er doorheen zonder iemand aan te raken. Dus er zijn verschillende tactieken. Dus... Oh, ja, die ging hard. Die zou terugbakken als het daar was. Er worden ook wel eens uh, enkels gebroken. Uh, ja, heb ja. Al, ja? Ik heb nog nooit, gelukkig even afkloppen, ja, nog nooit iets Laat gehad. Uit, maar uh, sowieso... Uh, heb je de nodige blauwe plekken na een uh, wedstrijd? Want je, ja, je valt en je krijgt bottige schouders in je arm, heupen. Ja, dan je en dan wil je nog meer. Ja. Of als je flink ja. valt of je krijgt een schaats in je been. Of, ja. ja, hoort erbij. Dat maakt je alleen nog maar nog beter willen zijn. Dus uh, ja, het is echt super. En dat weer ik even leren. Ja, ik ben uh, Paul Verweel, ik ben de vicevoorzitter van het uh, amateurvoetbal, uh, KVB. Ik ben Krajicek-hoogleraar, dat wil zeggen dat ik voor Richard Krajicek kijk hoe zijn veldjes uh, het nog beter kunnen doen dan hij al doet. En uiteindelijk ben ik hier hoogleraar, bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Opgeleid als antropoloog. Sommige sporten worden gedwongen meer bewegingssporten te worden. Het doet er niet toe uh, of, of je, als je bij de voetbal gaat, competitie speelt, als je maar op zo'n veldje loopt te hobbelen, want dan beweeg je. Uh, voor veel mensen vraag ik me überhaupt wel eens af: als ik mensen zie hardlopen of fietsen, dan denk ik van joh, met zo'n lichaam is dat eigenlijk wel goed. Ik, ik ben het met je eens. Uh... Het is natuurlijk, er zijn ook zeker cijfers die aangeven dat dat bewegen goed is. Hè? Het hebben we voor allerlei hart- en vaatziekten en noem ja. maar op. Maar of sport er al zich altijd gezond is... Dat is gewoon geclaimed door de sport. Dus nee, nee, nee, nee, dat is helemaal niet door de sport geclaimd. Dit is de sport opgeplakt. Ja, zoals gezond. sport is goed voor integratie, sport is goed voor gezondheid... sport is goed voor sociale stabiliteit, weet ik veel wat. Maar sport als sport is niet meer voldoende. Uh, maar met name die gezondheid is enorm op de sport gedrukt. En de sport moet het maar waarmaken, En de sport moet maar waarmaken dat ze moeilijke doelgroepen... kinderen met zware gedragstoornissen ook in een vereniging... Nou, dat valt er allemaal niet mee, maar is niet door de sport zelf bedacht. En anders krijg je gewoon minder geld. Goed, ik moet naar het ziekenhuis. Ik moet een uh, foto laten maken van mijn schouderblad. Uh, mijn schouderblad zei knak toen ik iemand beukte. Dus ik moet even een foto laten... Zij knak toen ik iemand beukte. Dus ik moet even een foto laten maken in het ziekenhuis. Ja, ik heb gruwelijk veel pijn. Ja, dat schouderblad. En, uh, en Maureen wie heeft uh, de duim omgeknapt. Dus niet ah. gaan naar het ziekenhuis. Het gezondheidsvoordeel is wel groter dan uh, het gezondheidsnadeel van sport. Dat is ja. zeker. Ja, dat is zeker. Ja. ja, Dat is onderzocht. Ook bij de gevaarlijke sport, ook bij rollendeur. Nou, nou, bij roller derby dat, uh, er is naar sport in het algemeen gekeken. Dus het is niet naar de specifieke takken nou, dan gekeken. Maar er zitten vissen er ook bij en dan en darpen en zo. Dus dan krijg je die als je tijden dat onder, Als je dat onder sport wil, uh, wil rekenen. Ik, ik denk dat zolang je mensen bewust maakt van wat zijn risico's van die sport... en hoe kun je een blessure voorkomen, dat dat belangrijk is. Zonder dat je meteen het roller derby uh, van de kaart veegt. Dus nu heb ik niet zoveel om mijn verkeering te overtuigen en niet te gaan sporten. Nee, eigenlijk niet. Go, go, roar girl! Look at that girl rolling. Roll Roller baby, save my soul. Hi. Melanie! Ze zeg welkom. <laughs> oh, jullie hebben wel Zullen iets moois. Een wil je vandaag mee trainen? Of? Nee. Ik wil eerst kijken. kijken februari. Ja, je moet ergens beginnen. En we hebben nou gelukkig zoveel meiden. Daar zijn we heel blij mee. We zijn met z'n tweeën begonnen. Jij bent begonnen met wie? Met Heather, met Sally. Sally Silly Wat is jouw naam? Nombi Killie Lily. Heerlijk, ja. Hallo, Sally Slappersillie. Oké, dat is great. Je hebt misschien ook interesse om mee te doen. Nee? Eens uh, even kijken. Ja. Zo. Ja. Ja. Mag ik jullie wel vragen? Ik kan niet eens op ons staan, dus. Zal uh. nee, nee. ik nee. hem helemaal eh, niet zo Nee, nee. Nee, Oké. Nee. Als moeder zijn, dan heb je wel eens zoiets van... Hè? Maar ja, ik ben wel wat gewend met mijn jeugd. Paardrijden is ook niet ongevaarlijk. Hebben ze ook altijd gedaan. Uh, de motocross is ook niet ongevaarlijk. Mijn dochter motocross nog steeds. Ik bedoel, is ook niet ongevaarlijk. En, en, en mijn zoon inderdaad vorig jaar zijn rug. Maar ik bedoel, die rijdt daar vanaf. Ze vierde. Het is nu 27, hè, die vorig jaar zijn rug gebroken, ja. Eh, dat kan ook gebeuren als je je fiets afdondert. Weet je wat gevaarlijk is? Openbare weg. Dat is gevaarlijk. Vanavond stond voor, uh, ging ik van huis uit, Er stond een auto stappen met er was boem. Van rechts. Geef nou eerlijk toe. Het ziet er toch mooi uit met die dames op de baan. Het is echt een super, super vet. Ik, ik, de ik denk dat dit hier ook heel goed is om zijn. Ja, ja, gewoon beuken en snel. Ja, precies. Ja. ja, want ik moet er nog goed. Ja, het is gewoon een verslavende sport. Het is echt gewoon verslavend. Roller derby. Dit is nog steeds Studio Itzada. En naast mij zit nog steeds sportsocioloog Koen Breedveld. Uh, inspirerend, uh, inspirerende informatie. Nou, ik hoop inspirerend voor een hoop kinderen. Alhoewel ik niet hoop dat mijn kinderen het gaan doen, lijkt mij te gevaarlijk. Ja. Maar ik herken dit wel. Dit, dit, dit hangt uh, samen met, uh, uh, met een maatschappij... waarin alles sneller moet en, en gevaarlijker en meer, meer beleven moet uitstralen. Ja. Dus alle takken van sport zijn op zoek naar, naar nieuwe dynamische flitsende varianten. Uh, hardlopen heeft parcours, uh, volleybal heeft beachvolleybal. Je hebt nou een collar run, ja. crashed ice. moet allemaal snel en dynamisch, dus daar past het in. Wat doet u zelf? Ik tennis en ik zwem en ik hardloop, allemaal tamelijk beschaafd zou ik zeggen. Dus Maar al die variaties erop, dat is, dat, dat, is, dat is niet. Dan zegt u van ja, kijk van ja, het, is, het, is een beetje, het wordt een beetje bijverzonnen, eigenlijk, eigenlijk zegt u dat? Nou ja, maar het is ook generatieverschil. Ja. Uh, jonge mensen appelleert het waarschijnlijk wel. Nee, nou, ik word ouder, dus voor mij hoeft het niet. Maar ik denk dat het jonge mensen appelleert en uh, als dat zo is en het inspireert hun om actief te worden, ja. Zeg, doe dat. Zeg, um, ja, toch even, nog even die, die, die, die heikele vragen. Zo eens in een paar jaar, dan leidt je zo'n een, een korte discussie op: van, uh, van, uh, van ja, uh, mensen moeten maar meer voor hun uh, ziektekostenpremie gaan betalen als ze niet sporten. Ja. Dat, dat, wat, wat, vindt u, wat, wat vindt u daarvan? Nou, ik denk dat het een groot politiek vraagstuk is. Uh, ik denk dat je vanuit wetenschappelijk oogpunt wel kunt stellen... dat je als je mensen de prikkels geeft om uh, zelf hun gezondheid eigen hand te nemen... keuzes te laten maken, dat dat beter werkt dan dat je die gelegenheid niet biedt. Ja. Dus laat mensen vooral zien dat als ze wat doen aan hun gezondheid... dat ze daar wat voor terugkrijgen, minder premie hoeven te betalen, lagere kosten hebben. Wel, wel minder premie, maar niet. Kijk, als mensen minder premie gaat, moet je gaan betalen... dan moeten anderen meer gaan betalen. Ja, maar het betekent ook dat als het goed is, mensen nadenken en denken van verdorie, als ik nou uh, toch iets minder geroken en iets vaker uh, op de fiets stap, dan win ik daar wat mee. Namelijk een betere gezondheid en minder kosten. Ja, maar het is wel heel akelig natuurlijk. Daar haal je ergens, een dat mensen een beetje voor elkaar instaan, zullen we zeggen, in de maatschappij, Ga je dan weg. Dan, uh, nou, je wilt, ik begrijp best dat je de solidariteit, solidariteit wilt behouden. De kunst lijkt me, hoe vind je balans tussen solidariteit aan de ene ja. kant? Aan de andere kant, dat mensen hun eigen leven... in eigen handen kunnen nemen. En ja. uh, zelf kunnen ervaren wat werkt voor hen. Dat, dat, die prikkel moet je vooral niet wegnemen, lijkt mij. Ja. En tegelijkertijd willen we wel een samenleving... waarin iedereen gelegenheid heeft om gezond te kunnen blijven. Ja. Nou Succes met het uh, onderzoek in, uh, in Nijmegen ook. Dankjewel. Dat is voorop voor drie jaar, maar dat, uh, dat, uh, dat gaat dan door, ja. neem ik aan. Hè? Want we ja. hopen uh, hoop onderzoek te doen nog. Um, uh, volgende week, weer sport bij iets is uh, Het thema Sport is oorlog... En over oorlog gesproken, straks in Bureau Buitenland... De verschillen tussen Shiiten en Soenieten. als verklaring... voor het geweld in bijvoorbeeld Syrië en Irak. Tot volgende week, dank voor de aanwezigheid. Graag even. Poepoe, he he, foei foei, mag ik er even bij gaan zitten? Volgende week gaan we verder met de sportzomer van Studio Itzerda.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 Nee, nog verder. Zo. Nee, nog verder. Zo dan? Ja, prima. Wil jij de krant na maar? Ook zo toe aan één bril voor veraf en dichtbij? Kom dan nu naar de Farifocus overstapweken bij Hans Anders. U heeft dan een Farifocus bril met kraswerende en superontspiegelde glazen voor 149 euro. Kom dus snel naar Hans Anders. Vraag naar de voorwaar.